Van drie uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In het oosten van Rotterdam is een bewoonster van een flat in brand gestoken. Waarschijnlijk door een bekende. De vrouw van 50 ligt met zware brandwonden in het ziekenhuis. Gisteren hoorden flatbewoners een knal, daarna brak brand uit. De man die de vrouw in brand zou hebben gestoken werd later aangehouden toen hij op de A16 liep. In Cisco op Corsica is het dragen van een burkini voortaan verboden. Dat heeft de burgemeester besloten na de rellen van afgelopen weekend op een strand in het noorden van het Franse eiland. Een paar islamitische vrouwen droegen een burkini. Andere strandgangers namen foto's van de vrouwen en dat viel niet goed bij hun mannen. Daarna kwam het tot gevechten. Volgens de burgemeester is het verbod op de lichaamsbedekkende badkleding nodig om moslims te beschermen en religieuze spanningen te verminderen. Eerder werd ook al in Cannes en in een andere Franse kustplaats... een Burkini-verbod ingesteld. De voormalige Britse profvoetballer Dalian Atkinson is overleden... nadat hij vannacht is getazerd door de politie, meldde Britse media. Agenten beschoten hem met een stroomstootwapen. Na een melding, er zouden zorgen zijn over de veiligheid van een persoon. Atkinson kreeg vrijwel meteen medische hulp, maar overleed anderhalf uur later. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. Atkinson was 48. Hij speelde in de jaren 90 voor onder andere Aston Villa, Venebache en Sheffield Wednesday. Daphne Schippers heeft zich op de Spelen in Rio geplaatst voor de halve finales van de 200 meter. Ze won haar serie met grote voorsprong in een tijd van 22 seconden en 51 honderdste. Schippers had de afgelopen dagen last van een lief blessure. Daardoor werd ze op de 100 meter teleurstellend vijfde. De halve finales van de 200 meter zijn morgen nacht. Het weer vrij zonnig en op de meeste plekken droog. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen meer zon en 21 tot 24 graden. Woensdag kan het nog warmer worden. In het zuidoosten wordt het dan 25 graden. Dit was het... ZFM. Dag. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan op dit moment geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Ik lo que fuiste una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros ik el camino de otro amor, pensar ik te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca Ik sentí, y por esas cosas doen. Ik weet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 Decir que een muziek, cambió mi suerte, se de sufrir.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 De mis amores, tregua mía, que insistes en que no puedo conformarme sin poderte concertar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, no te conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores si dejaste de quererme, no hay claro que la gente de eso no enterará. Llegaron con decir que una mujer cambió mi suerte. Deuglerande niet je laat jezelf mij suﬀeren. De hond van mijn amores renamilla, dat je meiste, dat ik te ontmoeten. Ja, je mijn cariño tan sincero. Wat ga decir que una mujer A star. It's americano. quando si fa I fall, l'amore sotto la luna, I fall, I I I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 Een pasje te and they just to me Go.